Er was dus een edelman die voor de tweede keer trouwde met een hooghartige, trotse vrouw. Een echt vervelend mens met twee dochters die sprekend op haar leken. Snechtmeiden dus. De edelman had ook een dochtertje, Assepoester. En dat was een schatje. Lief, vriendelijk en de goedheid zelf. Haar stiefmoeder kon het niet uitstaan, omdat daardoor des te duidelijker bleek wat een akelige gewicht de haar dochters waren. Zij liet het lieve meisje daarom elke dag de vuilste karweitjes in huis opknappen. Op een dag werd bekendgemaakt dat de zoon van de koning een groot en schitterend bal zou geven. Ook de beide lelijke zusters werden uitgenodigd. Dat gaf natuurlijk een heleboel drukte in huis. De mooiste jurken werden uitgezocht en gepast en bekeken. En Assenpoester moest helpen met passen. De oudste zuster zei om te plagen... Zou je het fijn vinden om zelf mee te gaan uit bal, als Assenpoester? Ach, schijt toch uit. Ik hoorde helemaal niet thuis op zo'n schitterend feest. Iedereen zou me uitlachen als ik op dat bal kwam. <middels> Eindelijk brak de grote dag aan. De zusters vertrokken in vol ornaat en Assenpoester keek hen verdrietig na. En toen ze uit het gezicht verdwenen waren, barstte ze in snikken uit. <middels> Maar al gauw vond haar peetmoeder haar. Ach, wat scheelt er aan, kindje. Waarom huil je zo? Ik wou, ik wou, ik wou zo ja, graag. Ja, ja, ja, ik begrijp het al. Jij wou zeker ook wel naar het bal van de prins. Ja. Nou, weet je wat? Omdat je zo'n lief kind bent, zal ik ervoor zorgen dat je er ook heen kunt. Ga maar eens naar de tuin en haal daar een mooie grote pompoen. Assepoester ging vlug de mooiste pompoen plukken die ze maar vinden kon... ...en bracht die naar haar peetmoeder. Die holde de pompoen zo ver uit dat alleen de bast overbleef. Toen raakte ze de pompoen aan met haar toverstafje. En hij veranderde in een prachtige gouden koets. Toen ging ze kijken in de muizenval waarin ze zes levende muizen vond. Assepoester hield het deurtje op een kier en de muisjes trippelden naar buiten. Elke muis kreeg een tikje met de toverstaf. En ze veranderden op slag in prachtige muisgrijze paarden. Zo, nu spannen we de paarden voor de koets. Maar we moeten nog wel een koetsier hebben. Ik zal eens even de rattenval kijken of daar een rat in zit waar we een flinke koetsier van kunnen maken. En jawel hoor, er zat een ferme rat in de val met een knots van een snar. Ze raakte de rat aan met haar toverstokje. En de rat veranderde in een dikke koetsier met een prachtige snar. Wel als ze poeste. Nu kun je naar het bal gaan. Kan ik nou wel naar het bal gaan in mijn lelijke kleren? Ach, allicht niet. Kom maar hier. Zo goed. Een tik van het toverstokje... en Assepoester was gekleed in een schitterende japon... van goud en zilverstof... versierd met duizenden edelsteentjes. En haar voetjes waren gestoken in gracieuze glazen muiltjes. Helemaal opgewonden stapte ze in het rijtuig. Veel plezier, kindje... Maar let er wel goed op dat je vooral niet langer op het bal blijft dan tot twaalf uur. Want dan wordt de betovering verbroken. Ik zal heel goed opletten, peetmoedertje. En zo ging Assepoester helemaal opgewonden en dolgelukkig naar het grote bal van de prins. En toen zij de schitterende balzaal betrad, hielden alle gasten op met dansen en zelfs de muziek verstomde. Zo mooi was Assepoester. De prins verzuchtte. Zoiets moois heb ik nog nooit gezien. Wat een verrukkelijke prinses. Muziek, ik wil dansen. De prins vroeg Assepoester ten dans... en ze zweefden urenlang over de dansvloer als gouden vlinders. Maar plotseling... Al twaalf uur. Oei, ik moet vlug maken dat ik wegkom. Want bij de laatste slag van de klok is de betovering voorbij. Vlug nam ze afscheid van de prins en het hoge gezelschap en ging er op een holletje vandoor. Zo haastig dat ze op de trappen van het protest een van haar glazen muiltjes verloor. De prins was haar achterna gelopen, maar hij kon haar niet meer inhalen. Hij vond alleen het glazen muiltje. Buiten adem kwam Assenpoester thuis. Zonder koets, zonder lakeien en in haar lelijke kleren. Niets was er meer over van alle pracht en praal dan één glazen muiltje. De prins had het andere muiltje. En dat was maar goed ook. Want dat was zijn enige houvast om Assepoester terug te vinden. Een lief klein glazen muiltje. De prins zei... Dat glazen muiltje zal me de weg wijzen naar de prinses die mijn hart gestolen heeft. Ik moet haar vinden. Zonder haar kan ik niet verder leven. En zo bezocht de adjudant van de prins alle vrouwelijke gasten van het bal... En hij vroeg ze zonder uitzondering: Wilt u, schone vrouw, dit muiltje passen? Als het past, bent u de uitverkorene van de prins. Alle dames hoopten dat het muiltje zou passen. Want ze wilden allemaal wel met de prins trouwen. Maar zo'n rang klein voetje als Assenpoester had er niet één. Tot de adjudant van de prins ook de zusters van Assenpoester bezocht. De zusters probeerden uit alle macht het muiltje aan te krijgen. Ze kregen rode hoofden van inspanning, maar het lukte op geen stukken na. Assenpoester, die naar de vruchteloze pogingen van haar zuster stond te kijken, herkende haar muiltje en vroeg lachend. Mag ik eens proberen of het muiltje mij past? Ja, waarom niet? Uh, kom hier maar zitten meisje. Eens even kijken. Nee, nee, nee, maar. Kijk nou eens. Het muiltje zit als gegoten. "Oh!" De zusters rolden bijna om van verbazing. Op hetzelfde moment raakte Peetmoeder met haar toverstokje Assenpoester aan. En daar stond zij in een oogverblindende japon vol glinsterende lovertjes en glanzende juwelen. Ja, en toen herkenden de zusters de onbekende schone prinses van het bal. De adjudant van de prins, die al wekenlang op zoek was naar Assepoester en inmiddels doodmoe geworden was van het muiltje passen... glimlachte tevreden en nam haar regelrecht mee naar de prins. De prins sprong een gat in de lucht van vreugde... toen hij haar zag en vroeg onmiddellijk... Wil je toe alsjeblieft met me trouwen? Nou en of, ik vind je een lievertje. Hoera, en dat zullen we dan maar gelijk doen, oké? Okay? Oké. Okay. En nog geen uur later waren ze man en vrouw. En zo te zien waren ze daar erg mee in hun schik...